Waar de Rijn ons land binnenkomt, staat het water ruim een halve meter lager dan voorspeld. Alleen in Noord-Limburg zijn nog problemen in de dorpen Aaien en Bergen. Die zijn nog altijd geïsoleerd door het hoge water. De Maas heeft daar de toegangswegen overspoeld. In Den Haag zijn twee kinderen zwaar gewond geraakt op een zebrapad. Een automobilist die de kinderen zag staan, remde af en wenkte de twee dat ze konden oversteken. Maar een automobilist die erachter reed, botste tegen zijn voorganger, die vervolgens de twee kinderen aanreed. Kinderen liggen met zware verwondingen in het ziekenhuis. Het weer vanavond opklaringen en droog, vannacht toenemende bewolking en later in de nacht in het westen wat regen. Morgen bewolkt en regenachtig bij een graad of acht. Dit was het NOS journaal. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu inspiratieradio. Inspira! En goedenavond luisteraars, welkom bij Inspiratieradio. Mijn naam is Richard Buitenek. Dit programma behandelt onderwerpen over bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit, aangevuld met inspirerende muziek. De techniek wordt vanavond verzorgd door Herman Harms. In deze uitzending hebben we een hele mooie gast van het zangduo To Be uit Haarlem. En deze uitzending belooft zeer speciaal te worden. Begin december hadden zij een zeer ernstig busongeluk in Peru, waarbij zes doden en vele gewonden vielen. Deze ervaring wil Paul nu met ons delen. To Be wordt belichaamd door de zangeres en schrijfster Carla van der Veld en componist-zanger Paul van der Veld. Zij hebben één grote passie en dat is het activeren van de pure levensenergie en hartstocht in mensen... om in verbondenheid met elkaar een samenleving te creëren waarin echtheid, warmte, geluk saamhorigheid en liefde voor alles wat leeft centraal staat. Nou Paul, dat is nogal wat. Welkom. jongen, jongen. Goedenavond. Hallo, He. Klopt het allemaal? Wat er, uh... Ja, we <laughs> lang over nagedacht. Lang over nagedacht. Nou, prachtig hoor, zo in leven staat. Ja. Nou, ik zal nog even de onderwerpen uh, benoemen. Onderwerpen die we vanavond aan bod laten komen zijn het busongeluk in Peru in december. En wie zijn to be en waar staan ze voor? En natuurlijk besluiten we met een mooi gedicht voorgelezen door onze gast Paul. Nou, we gaan nu naar het eerste nummer. Uh, dit is To Be met Je Raakt Me. En dit is uh, hun versie van het uh, nummer van de Moody Blues... Knights in White Satin. Dagen vol dromen, zo zuiver als goud, mijn bloed kan weer stromen, nu jij, ja jij van mij houdt, want jij raakt me. Zo beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratieradio. Vanavond hebben we als gast Paul van der Veld van het zangduo To Be uit Haarlem. En uh, zij maken inspirerende spirituele muziek. Begin december hadden zij een zeer ernstig busongeluk in Peru, waarbij zes doden en vele gewonden vielen. Tot overmaat van ramp waren zij daarbij aanwezig als twee van de vijf reisleiders. Waardoor vooral Paul, omdat hij als enige niet gewond was geraakt, in een zeer onverwachte rol werd gedrukt. Nou Paul, we hebben al wat voorgesproken hier en daar. Ja. En ik vond het toch een heel aangrijpend verhaal uh, wat je me vertelde. Dat je, nou ja, het hele verhaal zo en zo is ontzettend ingrijpend. Dat je begin december dus uh, een ontzettend bu ernstig busongeluk uh, ongeluk hebt gehad met, uh, met een hele groep uh, mensen. Maar dat jij ook als enige van de vijf reisleiders uh, gezond bent gebleven, min of meer. En dat jij dus in een bepaalde rol werd gedrukt, dat jij ineens verantwoordelijk was voor de hele groep. En maar dat is concept. Voelde ja. En zo voelde <laughs> ja, het ja, ja, maar zo, ja, zo was zeker. het in feite ook. Ja. Kun je daar iets over zeggen? Nou ja, kijk, um, nummer één, ik ging. Uh, je zegt het zelf, uh, zegt het terecht als begeleider mee, niet als leider. Dat hebben we ook heel vaak tot uh, de mensen van de groep gezegd. Want dat maak je heel snel mee. Uh, blijkt uit de praktijk dat een groep uh, Snel gaat leunen op uh, zogenaamde begeleiding. En we hebben gezegd van nee, we zijn begeleiders. Dat nummer één. Mm -hmm. En um, ik heb ook uh, um, met name ingestoken op muzikaal vlak. Of ik, we, moet ik zeggen. Jullie hebben ik... je gitaar meegenomen en uh, nee, keer uh, meegespeeld? Nee, nee, ik heb echt gewoon mijn iPodje mee. Oh ja? En daar oh, hebben alle orkestbanden op staan. Okay. En uh, ik heb zo'n uh, zo dockstation. Uh, en met een kleine accu. Dus die ging boven uh, mee naar de Machu Picchu of uh, Titicaca meer, overal is die meegegaan. Met als gevolg dat als er bijvoorbeeld uh, bepaalde onderwerpen uh, de, de revue passeerden voor individuen of met een groep of met een ceremonie, wat dan ook. In ieder geval waar wij voelden of de inspiratie kregen van nee, wacht even, dit onderwerp pang dat lied. Dan deden we dat. En dus wij hadden altijd een muzikaal veto, zeg maar... waar wij muzikaal mochten inbreken. Ah. En ja, dat maakte het natuurlijk heel bijzonder... want de reis zelf ja, was een verdiepende reis. Mm -hmm. uh, en dat land, ja, dat, zeker op de hoogte waar je zit... Als je met die Kakken meer praat, dan zit je bijna op 4000 meter hoogte. Dus uh, je kan uh, God een hand geven, zeg maar. Ja. <laughs> uh, maar dat is niet anders. Uh, her en der, Cusco is al 3200 meter. Uh, Machu Picchu, waarvan ik dacht dat lag hoger, maar dat ligt lager. Maar het zijn natuurlijk allemaal krachtplekken: ja. uh, uh, leidlijnen en, en plekken waar, uh, waar zoveel is gebeurd door de eeuwen heen. Ja. Dat, uh, en. Ook, en dat heb ik sowieso gemerkt, op het moment dat je op reis gaat, dat zal iedereen uh, kunnen beamen, dan uh, stap je uit je vaste patroontjes, je structuur. Dus het is direct uh, een ander verhaal. Je, bent, uh, je staat meer in het avontuur, je staat er meer voor open. Hmm. En op het moment dat je het dus met zo'n reis nog eens een keer benoemt, en in dit geval, ja, wij waren niet degene die het organiseren, want het waren, laten we duidelijk zijn, Karel en Caroline van Huffelen, vrienden van ons. Uh, en wij hadden vorig jaar met hun ook een uh, Maria Magdalena-reis georganiseerd. Zuid-Frankrijk misschien? Zuid-Frankrijk, ja. ja. In het uh, oude Qatar-gebied. Mm. Uh, ja, prachtig hè? Ja, schitterend. Ja. En daar gebeurt het eigenlijk ook precies hetzelfde: dat je op die plekken komt en er gaan onderwerpen gaan er uh, openstaan voor de mensen. Uh, en wij staken daar her en der ook met uh, nummers uh, zo in. En dat is zo'n bijzonder wow. moment, weet je. Het is. Ja. Uh, ik weet wel dat we op de Machu Picchu waren. we dan hadden we dus een, een combinatie met een, uh, een, een uh, shaman die erbij was. Waar een ceremonie werd gedaan. Wat uh, over de... Uh, uh, hoe heet het nou? De kolibri ging. En de kolibri uh, is eigenlijk wat wij hier het uh, christusbewustzijn over hebben. Hmm. En Carl en ik hebben een uh, lied geschreven. Dat staat op het album Vleugels om te landen. Ja. En dat is eigenlijk ons eigen... Uh, kerstlied zou je kunnen zeggen, maar kerst in de ware zin van het woord. Weet je, wij hebben daar steken er meestal ook in op een rondkerst. Uh, van wat is dat gebeuren dat uh, het Christuskind geboren wordt. Mm -hmm. En wat is jullie insteek? Nou, de Christus in onszelf. Ah, okay. En dat doen we wel ook voor dat we de brede zetten, uh, rond kerst met ook kerstnummers en zo, maar ook eigen nummers rond dit onderwerp. En toen hebben wij dus boven de Machu Picchu, waar we overigens. Uh, als eerste rond die, die oude uh, zonnewijzer of dat zonnemonument wat je daar hebt, uh, in de wolken stonden. Uh, was die ceremonie, stonden we ook met allemaal buitenlanders in een kring. En ja, dat mag allemaal weer niet. Je mag er niet zingen. En nee. wat. Maar wij hadden dat spul bij ons en we hebben ons moment en onze kans genomen en zongen dus dat lied wat heet uh, Aangeraakt. En uh, dat is magisch, zo'n moment. Ja, prachtig. Nou, we gaan naar een volgend nummer. Uh, ja, dit, uh, dit programma gaat dus vooral over het uh, busongeluk. Daar komen we zo op, lieve luisteraars. En we gaan nu uh, luisteren naar To Be. De hele uitzending overigens... Uh, uh, is het allemaal, zijn het allemaal nummers van ECD, Paul? dat ja, je nu is gaan horen? Het, uh, het nieuwe album. Oh, Samen, hè? Uh, Samen. Ja, ja, ja, ja, prima. Uitgekomen. En we gaan nu luisteren naar de titelsong Samen. Ja. En dit nummer, toen ik dit luisterde, trof me dat zo sterk als je dat in relatie legt met dat busongeluk en het verhaal wat Paul ons vertelt. Dus dit nummer is heel erg toepasselijk met het onderwerp wat we nu besproken hebben en gaan hebben. Luister maar. Laat me binnen in je hart Laat de deuren niet gesloten Gooi die grendels van je ziel Ik, ik zal je niet verstoten Samen voelen, samen spelen Samen onze fantasieën delen Samen staan en samen lopen Je leven niets bepalen Door de pijn die je ondervond Laat het nu jou achterhalen Anders raak je steeds gewond Samen lachen, samen huilen Samen vliegen, samen schuilen Samen praten en samen zingen Samen Kleine dingen samen wij zijn, samen groen, één Samen zingen, samen stil om kleine dingen Samen wijs en samen groeien Eén in denken, alleen in doen. Geef je over, laat je gaan En laat de mensen vallen En zet me ruimte voor vertrouwen. beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Ik ben Richard Buitenek. Vanavond hebben we als gast Paul van der Veld van het zangduo To Be uit Haarlem. En zij maken inspirerende spirituele muziek. Begin december hadden ze een zeer ernstig busongeluk in Peru, waarbij zes doden en vele gewonden vielen. Nou, Paul. Het um, zijn er je... acht. Wat? Het waren er zelfs acht. Twee chauffeurs ook nog. Ja. Oh, ja. het waren zes. Zes van de groep en oh, twee chauffeurs. Oké, okay. de... ja. heftig. Ja. Nou, laten ja, we noemde, die niet vergeten. Je nee. <laughs> noemde net de naam al van uh, Karel van... Uh, Karel van Huffelen. Die is ja. overleden, hè? een van, van de organisatoren. Ja. Hij is bekend shamaan. Tenminste, hij heeft boeken over shamanisme geschreven. Ja, hij is geen, hij is geen shaman, Was geen shamaan. Oh, oké. Okay. Nee, nee, maar ik heb, wel... ik heb begrepen dat Carolien... Die was ook gewond. Ja, Zijn vrouw is dat. Ja. En die heeft... Uh, hij is daar gecremeerd, heb ik begrepen. Klopt, ja. En de as is voor de helft daar, geloof ik, uitgestrooid. Ja, wil je daar iets over vertellen? of meer? ja. Dat, hoor, te... ja. Nou ja, uh, uh, Karel um, uh, uh, en Caroline, uh, allebei goede vrienden van ons. Uh, Karel, uh, die zat pal achter de chauffeur. Ja. En precies op die hoek zijn wij vol geraakt... Um, de schuldvraag ligt in het midden. Want het is als je een beetje het verkeer in Peru kent. dan. zijn rijden als gekken, En iedereen ik, ja. voor zich rijdt, zeg maar. Dus niet echt rekening houdt met elkaar. Dat was in die zin uh, voor ons allemaal pech. Alhoewel het ook een bijzonder iets was. dat het überhaupt gebeurde, maar dat terzijde. En Karel, die uh, heeft nog een uur tot anderhalf uur. heeft hij geleefd. na het ongeluk. Hij uh, heeft het, uh, ja. Weet je, het is, het is heel dubbel. Op het moment dat je dit meemaakt. En ik heb inmiddels heel veel mensen gesproken. Ook mensen die uh, iets dergelijks hadden meegemaakt. Uh, en ik, ik vind de meeste uh, uh, herkenning bij mensen iets die iets op het vlak van een bijna doodervaring hebben meegemaakt. Het is lastig om het eigenlijk uit te leggen, omdat er veel kanten aan zitten die, op, als je het nuchter hoort, soms heel vreemd klinken. Uh, ik bedoel, uh, een van de dingen is bijvoorbeeld: op het moment dat die klap kwam, waren Nagenoeg iedereen heeft daar niets van gemerkt. En op het moment dat het gebeurt en je komt bij... en ik heb dat toen ook al bij het NOS-journaal ook gezegd... Het, uh, het was alsof ik uit mijn lichaam was gestapt of was getrokken, hoe het ook zei. Dus je bent ook even uh, ja. zeg maar weggeweest? Ja, ik ben ook weggeweest, maar ik had geen hersenschudding of zo. Mm -hmm. Dus dat is het bijzondere. Mm -hmm. ik, uh, ik heb wel een knal gemaakt met mijn hoofd... maar ik heb absoluut geen hersenschudding gehad... Uh, en het is alsof je dus nu met elkaar zit te praten of naar de radio zit te luisteren en je knipt het gewoon als gewoon met je oog en het volgende moment hè, is alles in puin. Mm. Dat, is, dat is niet voor te stellen. Nee. Dat is een beetje vergelijkbaar met een droom dat je opeens in een nieuwe scène zit of dat je denkt van droom ik nu? Nou dat dachten, dat dachten we ook allemaal, alleen het was dus niet zo. En dan ook nog eens een keer, wij zaten in de bus die op zijn kant lag. En allemaal puinhoop, je, je bent totaal gedesoriënteerd. En ik, ik hoorde alleen op dat moment uh, Carla uh, mij roepen uh, of ik uh, er zo snel mogelijk wilde helpen. Omdat iemand op haar nek wilde staan en ze op dat moment heel duidelijk wist van als dit gebeurt, dan ben ik nu dood. En ik kon nog net iemands voet bij het pakken Oeh. die dat wilde gaan doen. Die overigens dacht dat de benen niet meer functioneerden. En die lag ook helemaal in kreukels over haar heen. En nog iemand anders ook. Iemand van Bene 79. Uh, die er enkel had uh, gebroken op twee plekken. En het schijnt. Want ik, ik, ik, uh, ik heb dit van horen zeggen. Uh, want pas twee dagen daarna kwam ik erachter dat ik uh, dit had gedaan. Dat ik dus een aantal mensen uit die bus heb gered. En uit die bus heb gehaald. Ik heb Carla overigens rechtop gezet. Omdat ze heel veel last van de rug had. En van de schouder. En wij dachten van nou ja, of ik dacht dat zal wel komen... omdat ze al twee weken daarvoor had ze al een, was bijna door de rug gegaan. En van nou Die is er nog, nu goed doorheen gegaan. Dus ik ben eruit gekropen en uh, ik zeg blijf zitten, ik kom je zo halen. Dus ik ben als eerste, wat is gebeurd? En ik, ik moet het ook echt zo zeggen, want ik heb dat al eerder gezegd... Weet je, het is, wij noemen het bijvoorbeeld uh, een shock wat je krijgt op zo'n moment. Maar aan de binnenkant van die ervaring... Voelt het, uh, voelt het voor mij alsof je onder 20.000 volt staat. En ja. dan moet ik het maar zo zeggen, een kosmische volt, voltage. Weet je, het is alsof je, zoals je normaal schrikt. Dat is heel dunnetjes. Maar dan een anderhalve meter breed. En met een enorme straal bovenop je. Zoiets dergelijks, als het iets uh, toevoegt. Um, met als gevolg dat je dus... Uh, uh, uh, daar dingen in meemaakt die niet normaal zijn, laat ik het zo maar zeggen. Dingen als pijn. Als ik nu op je teen stap, dat doet het pijn. Maar daar heb ik uh, pijn heel anders ervaren. Dat voel je niet als zodanig grenzeloze pijn. Ja. ja. Erg indrukwekkend uh, Paul, nou we gaan er zo. Uh... Na het volgende nummer mee uh, verder. Zou jij de derde nummer uh, willen aankondigen? Nou, misschien heel toepasselijk voor hetgeen wat ik daarnet zei van die 20.000 volt. Want dit is het lied uh, dat heet uh, De Hemel op Aarde. Het is wel mooi om nog even te zeggen waar het vandaan komt. Want heel veel mensen kennen het natuurlijk, wat bij uh, uit de film As It Is in Heaven, Gabriella's song en bij ons De Hemel op Aarde, waarvan wij helemaal geloven wat we hebben te doen om het gewoon echt in de aarde met voeten te geven. Het is over, de nacht is voorbij, al mijn tranen zijn nu vergoten, mijn gedachten, ik laat ze vrij. Ja, de zon schijnt vandaag voor mij. Het is over, de dag kijkt me aan, wat de wereld bracht. Laat ik varen, nu ik weet waar ik voor wil gaan. Mijn gevoel mag van mij weer bestaan. Nooit weer mee. nummer voor het verhaal van Paul. En beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Ik ben Richard Buitendek. Vanavond hebben we als gast Paul van der Veld. Het zangduo uit To Be uit Haarlem. Ze maken spirituele muziek. En uh, nou, begin december hadden ze een zeer ernstig ongeluk... waarbij acht doden zijn gevallen. Uh, ja, Paul, je was net uh, aan het vertellen ja. over het, uh, het ongeluk. Uh, nou, het bijzondere inderdaad, wat op zo'n moment gebeurt... Ja, want je ziet het natuurlijk, iedereen ziet het opnieuw. Het komt dagelijks voorbij. En voor je het weet, zit je alweer in het volgende bericht. of een reclame van een of andere rookworst. Of wat dan ook. Weet je, het, we kunnen het bijna niet meer vatten. Zo snel gaat het. Zeker in deze tijden. Maar het, het, het meemaken is een totaal ander iets. 2% van het verhaal... dat zeg ik iedere keer... dat is, uh, ziet er heftig en dramatisch allemaal uit. Mm -hmm. uh, wat ons betreft... en in ieder geval voor mij betreft... zat er 98 wonder en openbaring in. Zullen we daar eens naartoe gaan? Ja, graag. Want, het is... want dat, dat raakte ja. mij zo ontzettend. Ik, heb een, ik krijg er nog weer... Uh, hoe zeg je dat? Uh, rillingen van op mijn rug. Uh, van het telefoongesprek wat ja. wij hadden... Um, Jouw visie op het gebeuren. Ja. Um, dat je zei van ja, ik, ik ben in die groep gestapt. Het voelde op een bepaalde manier achteraf gezien. Mm -hmm. Dat je ook denkt van uh, ja, wat heeft iemand in het leven te doen? En jij had het ook over, ik vat het maar een beetje samen. Ja. Anders komen we nooit door die nee, <laughs> door de, de korte <laughs> tijd. Dat je zegt van ja, sommige zielen die pakken gewoon hun kans. Ja. Op het moment dat ze eruit kunnen stappen. Ja. En jij hebt gevoeld van ja. tevoren dat er een aantal zielen waren die... Nou, iets anders lag het. Oké, okay, ja, vertel ja. maar. Want ik vond nou, het weet zo... weet je wat het punt is? Ik, ik voor mezelf heb... Uh, uh, een, een, naast de opdonder die ik met die klap heb gekregen... heb ik, dat is fysiek, zeg maar... Uh, heb ik duidelijk, merk ik... dat ik een... een, een ik andere noemen het onder de titel... Als een soort kwantumsprong gemaakt... in mezelf. Waar ik bemerk dat... Uh, alle zaken meer één op één zijn geworden... in mijzelf. Dat houdt onder andere in dat ik uh, duidelijker kan onderscheiden in mijzelf... wat het, laat ik het zo maar zeggen, tot mij zegt. Mm. Uh, en dat heb ik nooit gehad. Uh, daarmee ben ik niet helder horend of wat dan ook geworden. Maar er zit een verbinding, een grotere, sterke verbinding met mijn gevoel. En dat heeft onder andere geresulteerd in dat moment waar je het nu net over hebt... Dat ik bijvoorbeeld, en dan kan ik even teruggaan naar het verhaal met Karel van Huffelen. Dat ik toen wij eenmaal verplaatst waren naar het eerste hospitaal. Uh, ieder uh, met, met allerlei busjes en pick-up trucks en wat dan al, niet meer. Niet een uh, fatsoenlijke, nee, joh, dat was er allemaal nee? Niet. nee. We werden zo snel mogelijk in een of andere karretje geladen en uh, iedereen met zijn botbreuken en uh, het gebroken oh. wervels en ook veel nee, dingen die we uh, pas in Nederland bemerkten dat er, er gaande was en heel veel mensen daar dat niet wisten. Maar goed, uh, uh, over Karel gesproken en over het stuk van pijn waar ik het over had, ik weet. En dat is niet meer een twijfel voor mij. Dat Kijk, als je Karel... en zo was het met heel velen die je daar zag... Uh, uh, vanuit het... tweedimensionale platte vlak... had aanschouwd, dan had je... geschrokken. En dan had je misschien gezegd... Goh, die man die heeft echt... en ik spreek met alle respect hierover... laat het duidelijk zijn, dat is een, een goede vriend van me. Maar die man die lag te kreperen. Die man lag onder het bloed... en die had heel veel pijn. In die anderhalf uur dat hij nog leefde? Ja. Maar wat ik absoluut met grote zekerheid nu weet en voel, is dat hij vanuit de andere zijde van dat wat wij pijn noemen, volledig afgestemd was met dat onderwerp van pijn. Mm -hmm. En dat is een soort vlammend vuur, als een zwaard, waar je niet uh, uh, van los kan komen op zo'n moment. Dat is logisch, want ja. dat, dat, is, dat greep hem helemaal. Ik was bij hem, ik heb erover gesproken, ook om, om hem gerust te stellen en zo. Maar Karel had het veel te druk hiermee. Wist hij ook zeggen. dat hij zou overlijden? Nee, nee. daar ja. had hij te druk voor. Ja. Hij, dat was maar één ding waar hij mee bezig was, dat was met die pijn, wat wij ja. pijn noemen. En is, maar wat ik duidelijk heb gevoeld en gezien, is dat Karel, als de persoon Karel, eh, die hij was, een volledig uh, reset, een verschoning maakte... doordat hij zo verbonden was met dat wat wij pijn noemen, nogmaals. maar onze maatschappij is ingericht om juist geen pijn te voelen. Kijk naar alles wat de farmaceutische industrie ons voorschotelt. Vooral niet voelen. Mm -hmm. En dat was voor hem niet aanwezig. Dus hij was volledig daarop afgestemd en ik heb gezien... Dat hij wat hij ook aan uh, oneffenheden in zijn persoonlijkheid als Karel in het leven had. Dat is gereinigd, is schoongemaakt. In die een anderhalf uur? Of ja, daarna? Nee, in die anderhalf wow. uur. En voor mij ook, wat, en waarschijnlijk meer. Hè, wat hij in andere tijden... En wat bedoel wat je voor had, jou ook? Nou ja, ik, Karel had heel veel met Peru. Uh, Peru was zijn land. En uh, hij heeft meerdere dingen, wat hij zei. Uh, en wat Caroline ook, uh, wat ze bijna hebben gezien... hebben ze daar uh, geleefd in het land ja, in andere tijden. Andere levens. Dus ik maak me sterk dat dat ook wat dat betreft... daar is heel veel schoongemaakt. Hmm. En het grappige is dat ik het later... toen ik het ook aan mensen die dat wel kunnen zien... en zich daarop kunnen afstemmen, heb gevraagd. En ze konden het toen bevestigen. En zo kreeg ik voor mezelf een bevestiging... dat datgene wat ik dus net zeg... wat één op één is geworden in mijzelf... door die knal... Dat dat ook zo is. We laten het even zakken, Paul. Ja. Dit ingrijpende halleluja. verhaal. Zullen we maar eens naar een Halleluja. Ja, dat is een mooi lied. Ja, je de, je net ik het hoor vertellen, net vertellen. Dat, dat, ja. dat, dat heeft een hele tijd geduurd voordat we het voor elkaar krijgen en bij elkaar krijgen. Het samen kregen. Ja. Uh, het, en, uh, het heeft het geduurd, alles, ja. alles samen, geloof ik. Hè? Vooral ja. vanwege de verschillen. Hè? En ja. De verschillen in de arrangementen ook, die er en de mensen die het, verschillende arrangeurs. En uh, nou, halleluja, is natuurlijk een lied wat inmiddels bijna uitgekoud is. Zoveel mensen hebben het al uh, bewerkt en uh, gemaakt. Uh, wij hebben het al, uh, ik denk al twee jaar liggen, uh, in, met een Nederlandse tekst. En uiteindelijk, waren waren eens een keer uitgenodigd bij een benefietavond om. Uh, uh, daar aanwezig te zijn. En uh, daar speelde Jan Akkerman. Hmm. En toen waren allebei van... Jeetje, dat zat te gekzaam. Want hij was daar een, een, een zangeres aan het begeleiden... op zijn eigen manier met akoestische gitaar. Goh. Misschien een domme vraag. Jan Akkerman is ook een Haarlemmer? Want Focus was al, kwam uit Haarlem nee, nee, nee Jan, Jan is uh, Amsterdammer. oké, hij is een Amsterdammer. plat ja. <laughs> Amsterdammer. Hij woont in Volendam nu. Maar uh, uh, Carlo kwam met het idee... Ik zei, ga eens vragen. Ik zei, nou, jij krijgt het idee. Vraag jij het? Dus hij is op hem afgegaan. gegaan. En dan zie je me weer, weet je. En dat zijn ook gewone mensen. Uh, en bekende mensen. Mm. En uh, de volgende dag hebben we elkaar gesproken. En in november uh, vorig jaar heb, uh, ben ik met hem de studio in gegaan. En uh, ik zeg het wel meer, gek maar het, maar uh, het waren twee mannen die muzikaal gezien dan de liefde met elkaar bedrijven. Het ja. was echt magisch. Kom er ook nog een orgasme? Ja, dat ga je, <laughs> ga je nu horen. We gaan het nu horen. <laughs> Daar mis mijn licht, ik voel mijn hart nog altijd gloeien. Je maakt in mij de dichter. De liefde bijt, de liefde lacht, de liefde snijdt je, en verzacht. En ik weet, ze zal me altijd blijven boeien. Ze streelt mijn hart en ze vult mijn huid, ze breekt mijn troon. Oh Oh, luisteraars, hebben we toch nog even live uh, Paul gehoord? Misschien leuk om het uh, bij het volgende nummer dat je even meebrult. Uh, Paul. Ja nou, we hebben nog dat één... lied zeker wel. Ja, we hebben <laughs> nog één nummer te gaan, leuk. Uh, ja. Luisteraars, uh, we laten de microfoon, uh, Herman, we laten de microfoon van Paul openstaan bij het ja, dus volgende. Dat, dat gebeurt genoeg in dat lied. Het volgende ja. nummer. Nou, beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Ik ben Richard Buitek en vanavond hebben we als gast Paul van der Veld van het zangduo To Be uit Haarlem. Van der Veld. Van Der Veld. Ja, het staat hier wel, maar. Ja, en uh, nou, ze maken inspirerende, spirituele muziek. Nou, Paul, we hebben nog, uh, nog vier minuutjes uh, te gaan. Helaas, dan zit het alweer op. Uh, jij ja, had in het uh, tussengesprek van ons. Uh, toen de muziek draaide. dat zijn altijd hele interessante gesprekken. Uh, had je het over keuzes maken en uh, hoe jij het idee van keuzes nu, nu beleefd, sinds dat ongeluk. Kun je daar eens over zeggen? Of? Nou, wat ik je dus al zei, net, van het ja, maar dat hebben de luisteraars niet gehoord. Nee, <laughs> maar het meest belangrijke wat uh, hier eigenlijk naar komen bedrijven uh, voor mij, met het hele uh, met deze ervaring, met het ongeluk, is uh, uh, het feit uh, en dat in alle uh, uh, lagen eigenlijk, ook na het ongeluk, de de mogelijkheid die je toch hebt in het moment. Wat, wat kies je in het moment? Ja. Weet je, uh, uh, ga je ervoor of ga je er niet voor? Ik heb het ook uh, dit ongeluk was de vierde keer op deze reis dat ik, en het werd toen genoemd door Caroline van Huffelen, dat het een initiatiereis zou worden. Nou, dat kan ik beamen. Want hm. het was nou. de vierde initiatie die ik onderging. En nou. alle vierde, alle andere keren was het ook zo dat ik iedere keer eigenlijk als het ware achterom keek naar mezelf. En ik denk van, hé, heb ik dat gedaan? En dat ik mezelf mm. iedere keer verraste. En wat was het dan? Het feit dat ik een bepaalde keuze maakte... dat ik in het moment iets heel anders deed... dan ik, als je me had gevraagd van tevoren, had verwacht. Mm. Ik weet dat het vorig jaar vroeg iemand aan mij... Uh, en misschien is het leuk voor alle luisteraars... om dat voor hunzelf ook na te gaan van... nu in jezelf direct antwoorden. Wat doe je? als er nu een man op je afkomt met een bijl. Mm -hmm. Nou, ik zei toen van... ik ga wegrennen. En dat bepaalt eigenlijk moment... wat doe je in het moment op een moment suprem dat die angst hè, kan, op je af kan komen. Mm -hmm. en ik moet je eerlijk zeggen... ik heb het nu heel anders gezien. Ik ja. heb gezien dat ik er gewoon was. En dat ja. ik aanwezig was. En dat ik andere keuzes heb gemaakt. En dat zie ik iedere keer. Elk moment van de dag. Uh, ook mensen uh, die... Uh, Waarvan wij verwachten of ik verwachtte dat ze bijvoorbeeld wel op bezoek kwamen bij ons. En hè, echte goede vrienden die er dan niet waren. Mm. Daar heb ik een keuze in te maken op dat moment. Wat doe ik ermee? Mm -hmm. Weet je, schrijf ik mensen af? Waar ga ik met mijn gevoel naartoe? Is het mijn oude verhaaltje van geen aandacht krijgen? Of wat, er, wat, wat kies ik zodat ik wel in mijn kracht blijf te staan? En dat is het, vind ik, het meest, meest belangrijk uit deze reis. Maar niet alleen die reis, dit jaar. 2011 is het moment van de keuzes. En dat, dat is een hele mooie opstap. Naar 2012? Naar 2012. Het, uh, naar 2012. daar gaat het over, loslaten. Ook het volgende lied. En het volgende daar lied. daar gaat het lied eigenlijk over. Dat gaan we zo, uh, nog, uh, gaan we zo uh, draaien. Even nog, hoe gaat het met Carla? Uh, van stap tot stap. Uh -huh. Elke dag uh, een stukje beter. Uh, ik zeg wel als uh, gekscherend van als je... God zou zijn. En je zou Carla niet uh, op haar ei. Maar in haar ei willen hebben. Willen richten. Dan moet je dat geven wat ze nu heeft. Ze hmm. had zeven breuken in totaal. En een klaplong En alles heelt. Omdat ja, het zit allemaal recht. En et cetera. Alleen ze, moest, ze was een beide armen onthand. Letterlijk en figuurlijk. En ze moest helemaal in de, de ontvankelijkheid. Hmm. en uh, dat is nogal wat voor haar geweest. Dus ja, meestal bijzonder. is het andersom zo'n beetje geweest en, uh, tussen Carla en mij. En dat is het bijzondere aan wat zij had en wat ik had. Ik kon daardoor meer uitreiken naar mensen en mijn hart te openen. En niet dat zij dat niet doet, maar zij is van nature al zo... Ja. en ik had daar nog wat mee te doen. En zij kon nu alleen maar in die ontvangenis zitten. En dat, uh, nou, dat ja, het fysieke is niet anders dan het geestelijke erin. Want het, uh, het richt ons elke dag weer op hele kleine manieren... van hoe je met, met, met, uh, ja, met je fysieke gesteldheid... en dat wat zich voordoet, hoe je daarmee omgaat. Mm. En, uh, nou, vandaar dat ze er ook nu niet is. Want het was wel de afspraak wel te ja, zijn. Ze zouden zou zijn, maar, maar ze heeft ja, dat wat problemen, hè? Dat pijn... Ja, ja, ja. Je, dat is weer een keuze. We gaan... Uh, Luister naar de volgende muziek. En die wordt uh, bij jou meegebruld, uh, Paul. Ik, zal, ik beloof dat ik mijn mond uh, zal houden. Dat is uh, to, met, to Be met Anders Dan Voorheen. Ik wil geen valse luchtprofeten, geen gif gespoten in mijn eten. Ik wil geen pillen of injectie, geen pacemaker of nepirectie. Geen volle pens hoort goede toeren, ik wil gewoon mezelf weer voelen. Ik wil geen buis om naar te turen, ik ben het zat, die Ik wil geen wereld vol illusie, geen achterdocht en geen geluid. Het gaat het leven uit mijn daag, ik kan er echt niet meer verdragen. Geen grote broer legt mij aan banden, ik neem mijn vrijheid zelf in handen. Ik blijf paas over Laat ja, het vuur mij aan de stenen, geen masten die me domineren, geen net om mij te controleren. Ik laat mij echt geen dansen praten. Ik hou mezelf alleen praten. Hier leest de woorden op mijn lippen. Ik laat me door geen mens oetjepen. Geen bank me. Ja, Goedenavond, Dionne Scheurs. Ik ga de agenda even vertellen voor de komende weken. We zijn er zelfs 6 februari weer, maar tot die tijd is er zoveel te doen in een Zandvoort in Haarlem. Bijvoorbeeld op 19 januari Leven in Openheid Dialoog. Voor de gegevens kunnen jullie natuurlijk altijd al kijken op inspiratieradio.nl. Dat zeg ik even voorafgaand, dus jullie hoeven niet te rennen met pen en papier. Maar goed, Leven in Openheid en Dialoog op 19 januari. Voor jullie het bekende Dansje Vrij bij het Danspaleis, eveneens in Haarlem. En dat is wekelijks op donderdag 20 januari. Uh, 22 en 23 januari is in Amsterdam, even ietsje verder hier vandaan. Maar heel interessant, de Feng Shui Workshop volgens Anna Harper. En dan is er nog een interessante workshop... Uh, holistische en dynamische massage op 29 januari en op 5 februari. Dit is een tweedaagse cursus. Die vindt eveneens plaats in Haarlem. Nogmaals, gegevens voor dit alles kunnen jullie vinden op inspiratieradio.nl. Nou, dan kom ik bij de laatste paar dingetjes nog. Dat is de 5 Ritme Dans Workshop met Mark Landvers. Die uh, vindt plaats in de ruimte in Haarlem. Dit zal ook uh, vaker gaan plaatsvinden... En dan is er nog op 30 januari de Wereld Yoga Dag over Veen. Dus uh, kortom, een hele hoop inspirerende dingen te doen in de omgeving. Uh, nogmaals, voor meer informatie en achtergrond en locatie, kosten, kijk op inspiratieradio.nl. En we wensen jullie alvast een, uh, vele, uh, veel plezier met al deze activiteiten. Nou, we gaan alweer aan het einde, liefluisteraars luisteraars, van, uh, van deze uitzending. Deze ontzettend boeiende, mooie uitzending. Tenminste, ik vond hem wel mooi. Uh, ja, Paul, ik wil je heel erg bedanken voor, uh, voor de aanwezigheid. En uh, we hebben afgesproken dat je over niet al te lange tijd weer een keer terugkomt. Vraag, Want dit ja. was er heel erg veel busongeluk en heel erg weinig to be. Ja, we zingen ook nog. <laughs> en jullie oh, jullie ja. to be's. Oh, Oké, okay, ja. ja. Ik moest nog zeggen van, uh, van Mario dat Karle uh, alle teksten schrijft. En dat jij alle muziek schrijft. Ja. En als er arrangementen zijn, dan wil je nog wel eens een keer leunen op anderen. Maar uh, het is heel veel eigen werk. Ja. Misschien nog even kort, wanneer treed je in de buurt op? Is er al een, een uh, optreden? Nee, kan ik op dit moment niet zeggen. Want ja. wij uh, hebben in ieder geval gezegd van de komende drie maanden buiten ons eigen vaste programma. Wat we elke eerste zondag van de maand uh, tot en met mei brengen in uh, de nieuwe locatie op Hodenpeil. Uh, vlakbij Delft ligt dus dat is een eentje verderop, natuurlijk. Maar daar brengen we altijd het uur van het Hart. Hmm. En dat is een. Uh, en het uh, staat op jullie website, hè? Dat staat op de website. En die www. hebben we hier openstaan. Dus dat is. Ja. www.2-b.nl luisteraars. Nou, ik zou zeggen tot uh, de volgende keer. Zeg ik tegen jou, Paul. Ja, nou, waar. Uh, Herman, heel erg bedankt voor de techniek. Je moest invallen voor Rob, want die uh, kreeg ineens een uh, beroerd omdat hij het nog te druk had. Ja, Rob is uh, zelfstandig, moeten weten, dames en heren. De volgende uitzending is op uh, zondag 6 februari van 8 tot 9 s avonds. En we hebben dan Giovanni Gommersbach in onze uitzending. En zij gaat het hebben over biologisch eten. Deze uitzending wordt gepresenteerd door Herman Harms. Tot dan wordt deze uitzending op zondag 8 uur s avonds herhaald. En elke woensdagochtend van 11 tot 12 uur. Ook kunt u vanaf morgen deze uitzending beluisteren bij Uitzending Gemist op onze site inspiratieradio.nl. En daar kunt u ook de agenda bekijken die door Dionne is uh, samengesteld. En een deel daarvan heeft u vanavond uh, gehoord. Van wat er allemaal te doen is in de regio op het gebied van bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit. Wanneer u iets kwijt wil aan ons, stuur dan een mailtje naar redactie.inspiratieradio.nl. En heeft u nou een activiteit te melden aan Dionne? voor de Agenda op het gebied van bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit. Mail dan naar agenda.inspiratieradio.nl Ik ben Richard Buitenek en ik hoop dat u met net zoveel plezier... naar deze uitzending heeft geluisterd als we wij hem hebben gemaakt. Tot de volgende keer. En we gaan nu luisteren naar het gedicht Zelftrouw. Dat is volgens mij geschreven door Carla. Klopt, ja. Nou, ja. Carla zou het ook voorlezen als ze er had geweest. Maar nu ben ik gelukkig in de dat jij het even voor wil lezen. Dit gedicht is geschreven dus door Carla van der Veld... en Paul gaat het nu voorlezen. Ik hoef niet te weten wat je allemaal gedaan hebt. Ik schep geen belang in hoe je presteert. Het maakt me niet uit waar je allemaal gestaan hebt... en waar en met wie je wat hebt gestudeerd. Ik hoef niet te weten hoe je aan je geld komt... al verdien je de wereld, zeg maar geen fluit. Het kan me niet schelen of wat je vertelt klopt... of hoe vaak je het voor jezelf hebt verbruikt. Maar... Durf je te falen omwille van de liefde? Durf je toe te geven aan de verlangens van je hart? Ben je bereid de touwtjes wat te laten vieren? Ook als je volledig voor gek wordt verklaard? Durf je de kern van je verdriet aan te raken? Of deins je terug en sluit je je af? Ben je bereid je schaduwzijde los te maken? Of scheidt hierbij het koren zich van het kaf? Trouw. Ben je trouw aan jezelf? Trouw aan jezelf? Ik hoef niet te weten welk boek je hebt gelezen, met wie je slaapt, wat je allemaal bezit. Het maakt me niet uit, verdoemd of geprezen. Wat ik graag wil weten is dit. Als ik huil, durf je mij dan daarin te laten? Bij me te blijven, oog in oog, met mijn gevoel? Of raak je dan in alle staten en laat je liever de boel de boel? Durf je te dansen als je blij bent, zonder schaamte, van top tot teen? Kan je leven met je zwakte, kwetsbaar, dwars door ieder oordeel heen? Trouw. Blijf je trouw aan jezelf? Ik hoef niet te weten waar je vandaan komt, welk voedsel je eet, welke kleding je koopt, waar je van afvalt of waar je van aankomt, wat je wil hebben of waar je op hoopt. Maar durf je dicht bij jezelf te blijven, ook als dat gezien wordt als verraad, ben je in staat een ander af te wijzen, ook als het ten koste van jouw inkomsten gaat. Ik hoef niet te weten wat jouw hart in stilte weet. Ik vraag je alleen, geef haar zo nu en dan wat aandacht. Uit liefde voor het avontuur, dat leven heet.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 De slepende politieke discussie in Nederland over de aanschaf van JSF-gevechtsvliegtuigen is voor de Amerikanen een hoofdpijndossier geworden. Dat valt op te maken uit documenten die de NOS van Wikileaks heeft gekregen. Tientallen Amtsberichten gaan over de opstelling van de PvdA. Die partij zette geregeld de hakken in het zand, hoewel verschillende kabinetten het Amerikaanse toestel wilden kopen. In 2006 wordt CDA-staatssecretaris Van der Knaap uitgenodigd op de Amerikaanse ambassade. Hij zegt de PvdA is gek en ze doen gestoord over de JSF. Een jaar later lijkt de PvdA over de streep, maar in datzelfde jaar zegt de nieuwe minister van Defensie van Middelkoop tegen de Amerikanen dat de PvdA nog steeds dwars ligt. Uiteindelijk komt er een compromis om niet twee, maar één testtoestel te kopen. Het huidige kabinet wil dit jaar een tweede test JSF kopen... maar behalve de PvdA lijkt nu ook de PVV een struikelblok te worden. In het Vlaamse Hasselt hebben ruim 200 mensen een mars gehouden... voor de vrouw die is veroordeeld voor de parachutemoord. De demonstranten zeggen dat Els Klottenman schuldig is bevonden... zonder dat er echte bewijzen zijn. In oktober kreeg Klottemans 30 jaar cel voor de moord op Els van Doren. De twee vrouwen zouden een verhouding hebben met dezelfde man. En Klottemans zou de parachute van haar liefdesrivaal hebben gesaboteerd, waardoor de vrouw te pletter viel. Er was